Dude. Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. De man van 25 die wordt verdacht van het doodschieten van drie mannen in rotterdam IJsselmonden, heeft bekend. Dat werd vanochtend duidelijk op de eerste zitting in de zaak. Wat zijn motief was weten we nog niet. Verslaggever Matthijs van der Wiel vertelt hoe de politie de verdachte op het spoor kwam. Uiteindelijk is dat via Snapchat gegaan. De vermoedelijke leverancier van het wapen, die zat toen al vast, heeft tegen de politie gezegd jullie moeten uh, uh, achter het account. Aan van deze man. Want hij had via Snapchat contact gehad met de vermoedelijke schutter. En hij had uh, gezien wat er gebeurd was, wilde niet dat er nog iemand vermoord werd. Toen heeft de politie bij Snapchat in Amerika een spoedverzoek gedaan, gevraagd wie zit er achter dit account. En zo zijn ze hem op het spoor gekomen. De drie mannen werden eind december en begin januari op straat gedood. Veel bewoners van IJsselmonde waren daarna angstig. In die periode was het advies om daar niet alleen op straat te gaan. Brandweerlieden zijn vandaag nog de hele dag bezig met het nablussen van de grote natuurbrand in Ede. Die ontstond gisteren tijdens een defensieoefening toen er werd gewerkt met een granaat. Hoe dat mis kon gaan wordt nu onderzocht, zegt defensieminister Brekelmans. Als je een oefening doet, dan gaat dat met risico's gepaard. Dat kun je nooit helemaal uitsluiten. Maar we zijn nu aan het kijken wat er precies is gebeurd of dat de juiste procedures zijn gevolgd. Uh, en of we in de toekomst nog iets meer kunnen doen om dat risico kleiner te houden. Maar helemaal uitsluiten kun je nooit. De brand is onder controle, maar er zijn nog verschillende brandhaarden. Ongeveer 60 brandweermensen zijn nog aan het blussen. En woon je in Groningen, dan wil de gemeente graag dat je even in straatputten kijkt om te checken of er een pad in is gevallen. Tijdens de paddentrek, die is nu bezig, gaat het nog wel eens mis bij de beestjes? Dan moeten ze een straat oversteken, dus ze hupsen die straat over. Dan komen ze tegen een stoeprand aan, daar kunnen ze niet overheen, want padden en salamanders kunnen niet zo heel hoog springen. Die gaan vervolgens parallel lopen aan die stoeprand en dan vallen ze in zo'n put. Dat kunnen ze er niet meer uit en dan gaan ze uiteindelijk dood omdat ze ja, geen, geen eten meer kunnen vinden. Er is wel een oplossing, een paddentrap die in putten geschroefd kan worden. Die uitvinding wordt op verschillende plekken gebruikt en is een succes. Het weer, het is een waanzinnige lentedag met weinig wind en volop zon. In het noorden een graad of 18, in het zuiden kan het 22 graden worden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Zit er even eentje piano te slopen ooit, hè? Ja, ja, ja. ja jammer. <laughs> Professor Modigar Marduk is bij ons luisteraars nog altijd in de uitzending. En we willen hem niet laten gaan zonder om op de eerste plaats natuurlijk... Dat te bedanken voor zijn komst hier naartoe. Ja, ik vond het echt heel erg leuk. Ja, ja ik vond het, vond het heel, echt... leuk, heel gezellig met u. En ja. wij wensen u natuurlijk, uh, namens mag ik wel namens ons vier spreken, heel veel succes met alles wat jullie doen in dat uh, leuke theater. Ja. Het is een uh, theatertje luisteraars waarin van alles kan gebeuren. Marie, toverlake en verwondering. Ja, nou, ik, ik, uh, ik vind het heel spannend. Ik ja. kom misschien en het zelf nog de dus aanstaande zondag. Om twee, Om twee uur. Ja, maar ze moeten nog, wel reserveren. Ze moeten eerst reserveren. Er zijn nog een paar plekken. Zijn er ja, er zijn een paar ja. plekken. En het is ja. in het oude raadhuis. Oude raadhuis in de Haltestraat op de hoek. Ja. ja. En voor de, voor de mensen die... Uh, ik kan verklappen dat onze, onze collega Dolly die schijnt ook helder zien te zijn. En nou ja, die schijnt daar ook ja, en ja, ja. ook, ook ja. haar dochter Lea, die schijnt ook nog. Uh, gaat die ook? Ja, die, die schijnt er ook zin? bij betrokken te zijn. Ja, oh. ja, ja. ze hebben een act als uh, zigeuners. Als Sigueners. Oh, als ah, zigeuners. Oh, wat ja, ja, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ben heb ik ken maar even van de ja, ja. Hey, maar, nou Nogmaals, heel veel succes. Ja. Nogmaals dank voor uw komst. Ja, en oké, en uh, kom nog een keer terug. Ja, graag. Ja, graag, graag leuk. Ja, dank u wel. Maar dan op de goochelen. Daar wil ik, daar wil ik meer terug zien. In het zweven? <laughs> ja, ja oké. <okay>. Ja. <laughs> Dankjewel.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 To be free, and that's the way it turned out to be. Flow, river, flow. Let your waters wash down. Take me from this road to some other town. Flow, river, flow.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 En je luistert alweer naar het derde uur van uh, vrijdag gebeuren. ja, het gebeurt zeker vandaag, want het is uh, het is wel wat druk. We hebben net een een, een, een gehad en, uh, en we hebben nu weer twee kuikentjes aan die tafel zitten. <laughs> Zo gaat dat, hè? Ja, een oude bekende Imka en, en, en een gast erbij. Nou, stel je maar voor. Goedemorgen, ik ben Imke Drommel. Ja, doe maar. Goedemorgen, ik uh, ben Tijmen Besselink. Oh, jij bent dat. Ja, Ja, ja. ja. ja. Nou, welkom. En wij zijn van Toegankelijk Zandvoort. Nou, schuim de microfoon leg uit, lekker door naar Charles en naar Gerry toe, ja, een... goedemorgen. Nou, wij zijn van Toegankelijk Zandvoort. Um, dus ook even beginnen. In 2016 heeft Nederland als laatste land van Europa... het uh, VN-verdrag gelijke rechten voor mensen met een handicap... Ge uh, geratificeerd, dus mm -hmm. goedgekeurd. En ik, ben, ik zat op dat moment in de adviesraad Sociaal Domein... voor de gemeente Zandvoort. En ik heb me acht jaar lang geprobeerd in te zetten... om de toegankelijkheid op de kaart te zetten bij de gemeente... Dat lukte niet zo erg, maar afgelopen jaar in oktober was de week van de toegankelijkheid. En daar is het kwartje eigenlijk gevallen bij de gemeente. Het is uh, allemaal aan het rollen gegaan en we krijgen nu um, volwaardig uh, gehoor bij de gemeente. Maar heeft dat te maken met de huidige bestuursleden? Of de, of de raad misschien. Of, of heeft dat te maken met, met, met, met dat jullie er extra bovenop zijn gaan zitten? Nee, Nederland heeft op zijn sodemieter gekregen van de VN. Oh, dat, het, dat in heel Nederland bij alle gemeenten eigenlijk... de implementatie van het verdrag ver achterliep. Het had al veel verder moeten zijn... En dat uh, ja, alle gemeentes hebben dat maar te horen gekregen. toegankelijk? En wat, wat houdt toegankelijk in dan? Nou, voor alle mensen met een uh, beperking. Ja? Uh, uh, lichamelijk, uh, verstandelijk. Maar ook chronisch zieken. Iedereen moet mee kunnen doen met de samenleving. En als ze oh, ja, ja. dus hoge drempels zijn, figuurlijk en letterlijk... Dan, daar, uh, dan, kan je, dan kunnen ze niet deelnemen. Dus okay. dan, dat moet veranderd worden. Ja. Dus de, of, daarom zijn de bussen tegenwoordig ook allemaal aangepast. Dat de ja, ja. rolstoelen zo achterin kunnen rijden... Ja. Ja. Dan moet er een plateau uitgerold worden. Daarom zijn alle uh, haltes, daar zijn de stoepen, de, de randen verhoogd. En bij de trein kun je tegenwoordig ook zo naar binnen ja, rijden. Ja. Dus dat is, uh, dat is dat al een is hele grote... Ja, nou moeten de lift het ook nog allemaal gaan doen. <laughs> bij de NS ook nog wel een schorten. Maar het is aan het rollen. Oké. Okay. Ja, je kunt met de NS bijvoorbeeld uh, ook van tevoren kun je hulp aanvragen. Hè? Nou ja, dan komt dus er uh, zo'n ding toch? Of, of niet meer. Nou, die treinen zijn heel laag tegenwoordig allemaal, toch? Dat je kan dan zo, uh, kan je je kan er dan, wel, en dan kan je erin rijden. Ja. ja, maar je kan je ook laten assisteren door, een, door, een, ja, ja, door, door iemand die dan ja. komt helpen, ja. zeg maar. Om je, uh, nou, ja, dat je de veilig naar binnen te Ja, ja. ja. ja. Op Schiphol ook trouwens heb je dat ook. Ja, maar in de ja. treinen zelf is ook ruimte, want daar kun je en ook in de bussen waar je dus met rolstoelen kan je dus. ...daar staan, dat je dus altijd een plek hebt, zeg maar. Ja. He, dat je niet... Uh... Ja, dat klopt. Maar dat denk je bij toegankelijk ook... Uh, ...dat denk je wel vaak aan een rolstoel... He. ...die je niet in kan en zo... ...maar uh, mensen die uh, wat voor vorm van handicap dan ook hebben... Waar, ...waar lopen die tegenop? Misschien kan onze... Ja, kan jij het vertellen. Ja. Nee, zeker. Uh, wij zijn uh, alle twee... Uh, we, ...we hebben een werkgroep opgericht... ...en die heet uh, Toegankelijk Zandvoort... En uh, we trekken een breed naar de, alle vormen van toegankelijkheid. Dus uh, iedereen moet, net als wat Imka net al zei... Uh, iedereen moet mee kunnen doen in de maatschappij. En uh, nou, inderdaad, het is begonnen een beetje aan het... letterlijk ook aan het rollen gegaan in oktober... toen, uh, toen de Week van Toegankelijkheid was. Want toen hebben we de raadsleden in uh, uh, rolstoelen gezet... Daar kan jij misschien wat meer over... vertellen, want jij was daarbij? Ja. ja. Nou, Die pakken we zo dan even erbij. En inderdaad, het heeft ook te maken... met onze werkgroep. Um... Ja, ja, ja. Nee, precies. Nee, het, uh, het heeft ook te maken met onze werkgroep... en het heeft inderdaad... alle vormen van uh, uh, handicap gaat het ook om. Dus het gaat ook om autisme. Het gaat ook om uh, visueel... Uh, beperkt zijn. Het gaat om... Uh, doofheid, dat soort ja. dingen. En uh, de mensen lopen best wel tegen wat de dingen aan hier in Zandvoort. En eigenlijk is het allemaal een beetje bij elkaar gekomen. De VN heeft ons als land op de kop gegeven. Uh, wij zijn opgestaan met z'n allen. En we hebben uh, nu een, een werkgroep van zes, zeven leden. De meeste zijn daarvan, hebben een beperking. Uh, dus, uh, ja, wij weten gewoon waar we tegenaan lopen. Ja, vanuit en, de praktijk. Ja, ja. Uit de praktijk, precies. Ja, ja. En, uh, en we hebben één iemand... die is dan, uh, heeft dan geen beperking. En die uh, helpt ons ook eigenlijk... met het spel van de gemeente... en uh, nou, hoe dat werkt. Nou ja, en uh, we hebben eigenlijk... Uh, nou ja, zijn we dan in, in oktober officieel begonnen... zullen we maar zeggen. En hebben we in die, in die paar maanden... Dat we, dat we nu bezig zijn best wel al veel bereikt. We zitten soms wat te zeiken en te klagen en te doen. Maar als je kijkt naar het bredere plaatje... hebben we best al veel bereikt. We hebben iemand die met ons meedenkt binnen de gemeente. Dus we hebben een, een, een toegankelijkheidsmedewerkster. Nou, dat, dat is al best wel... Is dat snel... een ambtenaar of iemand van het bestuur? Sorry? Is het een ambtenaar of iemand van het bestuur? Dat is een ambtenaar. Oké. Okay, ja. Dus je krijgt veel medewerking wel? Uh, de ja, de bedoeling is dat. De, uh, de raad heeft van de week ook vergaderd. Het is de bedoeling dat in het hele ambtelijk apparaat. automatisch de toegankelijkheid hm. meegenomen wordt. Ja. Want nu wordt bijvoorbeeld de krocht verbouwd. Ja. Nou, daar komt dan een traplift in. voor de ja. etage erboven is. Maar iemand die in een rolstoel zit, die kan er niet mee. Nee. Die kan niet naar boven. Nee. Want die moet die ten eerste die ook een transfer kunnen maken naar de, naar de traplift. En dan ja. boven moet er een rolstoel staan, want ja. dat kan niet lopen. Het ja. blijkt dus dat ze, als ze dat van tevoren hadden gedaan... dan, hadden had, je dus mee, ja. dan ja. had je dus ja. een lift kunnen maken en dan had je er rekening ja. mee gehouden. En dus er wordt eigenlijk <coughs> automatisch geen rekening mee gehouden? Nee, en dat ja. willen ze nu dus veranderen. En worden wij ook betrokken als, uh, om advies te geven... als er iets moet gebeuren, want het gemeentelijk uh, vastgoed... Ja, Dat wordt nu ook aangepast. Dat ja. wordt helemaal nagekeken. Er is een stichting voor. Ja. En die komt dan kijken of alles toegankelijk is op, op, voor alle uh, beperkingen. En die gaat dan aanbevelingen aan, aan, aan geven aan de gemeente en dan wordt het aangepast. Ja, we beginnen dan al eigenlijk bij, de, bij het maken van een begroting. Van als je het over een gebouw hebt zoals het gekocht. Wat zijn ja. de kosten voor, voor ja. het inrichten van zo'n gebouw? En ik kan me best voorstellen dat als je bijvoorbeeld een extra lift of een extra grote lift moet, moet, moet maken om die toegankelijkheid waar te maken, ja, er zijn kosten mee gemoeid. Ja. En als je dat, dan moet je dan eigenlijk bij het begin van het hele traject, moet je dat al meenemen. Ja, precies. En daarom uh, is het wel fijn dat wij nu worden betrokken. Want bij nieuwe projecten worden we betrokken nee. en, wij, en we leveren geen officieel advies: van dit moeten jullie doen. Want hè, we zijn een werkgroep, of hè, rustig aan. Het is een aanbeveling. Maar we, we leveren inderdaad precies een aanbeveling, een advies... Uh, op, uh, op het feit dat wij weten waar we tegenaan lopen. Dus dat is heel handig ja. bij nieuwe projecten... die op dit moment plaatsvinden binnen Zandvoort. Maar ook projecten die ze wellicht uh, nu gaan aanpassen. Ook dan worden wij gebeld van jongens, denk even mee. Nou, dat uh, is mooi. Wat ik wel, nou ja goed, wat we wel daarvan hebben gemerkt en met mensen binnen de gemeente hebben gepraat, is dat het hiervoor gewoon niet op de agenda heeft gestaan. Toegankelijkheid heeft, is gewoon geen stip geweest. Uh, op de agenda gewoon, ja. Maar waar liep jij, jij nou tegenaan dan eigenlijk? Nou ja, uh, bijvoorbeeld de gemeentelijke bouwen, maar ook uh, uh, winkelpanden. De hele hoge drempels. Ik rijd op een ja. uh, segway. Ja. En ja, die, ja die, die kan geen trap lopen, die nee, segway. Nee, nee, dus, nee. dus als in de zin van zulke hoge drempels. Of uh, slecht wegdek. Ja, is ook vervelend om te rijden. Ja. En, nou ja, dat soort dingen. Dat kun je dan allemaal aangeven dat, precies, dat ze dat moeten doen. Precies. Dus in een... overleggen ja. met de gemeente. Ja. Maar we doen ook wel uh, uh, meldingen uh, namens ons of namens ons persoon. Uh, bij de gemeente van... jongens, er staat al acht weken... een stijger ergens. Ga er eens naar kijken, want één... dat mag niet. En twee... Uh, we moeten... Nou, bij wijze van spreken een straat om... om lopen. Uh, ja. uh, um, ja, omdat deze... stijger er staat, bijvoorbeeld. Nou ja, ja dat. Ja, er zijn heel veel... Uh, dingen waar Zandvoort nog veel... in kan verbeteren. Bijvoorbeeld een... Openbaar invalide toilet bij de boulevard. Ja, dat is het liefst willen we een iets, changes ja. places. Zodat uh, uh, gehandicapten die dus liggend uh, verschoond moeten worden... liggend behandeld kunnen worden oh. daar in, in ja. zo'n ja. uh, toilet. En er zijn tegenwoordig ook uh, verplaatsbare mobiele changing places. Dus dan zouden we kijken of... Ik ben bezig met uh, een stichting om te kijken of we er eentje in zand voor kunnen krijgen. Okay. Want dan, ja, anders kunnen die mensen nooit een dagje naar het strand. Nee. En hoe zit het op het strand dan eigenlijk? Want nu heb je dus die nou, afgang, het is ook slecht. Hoe zit het dan? Want daar, <laughs> daar komt dus nu, want ze zijn nu bezig... Hè? om daar een lift te krijgen. Hè? Daar is Maaike mee bezig volgens mij. Ja, maar ja, dan is die, is die lift beneden. En dan? Ja. Want dan nou moet ja, er beneden goed. ook wat komen. Ja, dus ja, da, goed, daar goed, moet allemaal over nagedacht worden. Het is, allemaal wel, het is worden. wel in beweging wel. Precies. Dat, dat willen wij ook zeker benadrukken. Ja. We willen het absoluut als een positief verhaal neerzetten. En ook wij zijn heel blij met de lift. Namens het antwoord... zijn we heel blij met die ja. lift... Alleen, inderdaad, moeten we ook wel gaan nadenken over de vervolgstappen. Want ja. de lift is super. En dan kunnen mensen eindelijk beneden komen. Maar dan. Ja. En dan heb je nog die rolstoelen, natuurlijk. Met die hele grote wielen hè, zo. Waar yes. mensen dus ook nog. De strandrolstoelen. de strandrolstoelen. Ja, dat is een hele mooie functie. Dat is heel mooi. Maar goed, ja. daar moet je natuurlijk ook weer. Uh... Ja, dan moet je wel iemand hebben die je duwt. Die je duwt ook weer. Ja. Ja. ja, er zijn ook wel andere vormen. Misschien dat daar. We willen een stichting worden. We willen kijken of we dat. Uh... Toegankelijk ook kunnen maken. Dat, dat strand, want er zijn uh, bij bepaalde stranden liggen nu meer betonplaten. Zodat je daar een beetje op het strand ja. zelf kan komen. Ja. Dus als meerdere strandtenten daaraan mee kunnen. De strandpaviljoens. Dan wordt het beter toegankelijk. Ja. Nou, wij stranden nog niet in het gesprek. Maar we gaan toch even een stukje muziek luisteren. <laughs> Beautiful people.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 But then we may never meet again if I weren't afraid you'd laugh at me. Care of you, beautiful people. You look like friends of mine. Beautiful people, nou die hebben we hier in de studio. Want uh, uh, daar mogen jullie uh, je zeker toe rekenen. als je je inzet voor de samenleving. En dat doen jullie samen. Ja. Eh, maar met de andere mensen natuurlijk. Ja. Want, uh, uit hoeveel personen bestaat de club? We zijn nu met zeven. Met z'n zevenen? Ja, okay. maar we hebben een uh, Facebook-pagina. Toegankelijk Zandvoort. En hoeveel leden zitten daar wel niet op? 635. Uh, ja, 635 oh, zo'n beetje. Ja. Zo. We hebben het nou over zijn antwoord, maar dit soort stichtingen... wordt het over heel Nederland uitgerold inmiddels? Dat denk ik wel. Ja, want uh, Haarlem heeft toegankelijk Haarlem. Heemstede heeft toegankelijk Heemstede. Dus het, het is overal... Uh, maar Heemst Haarlem we zijn eigenlijk door Amanda uh, zijn we op het pad gezet. Oh, ja. Want Amanda ja. heeft in Haarlem gewoond. Ja. En daar heb je toegankelijk Haarlem. En die hebben een eigen ambtenaar die voor hun de meldingen ja. allemaal doorzet. En dat hebben we in Zandvoort niet. Daar zijn we nu net mee begonnen met uh, een van de ambtenaren die aangewezen is door uh, Wethouder Bluis. Maar ik, ik oh ja, ik ken hem. Gertjan. Ja. maar ik begrijp van jou dat jij een voorbeeld wil geven van, van iets ja, wat. Ja, van vertel. toegankelijkheid. De mooie LCD-garage. Als je daar binnenkomt, dan kan je dus de kant van Albert Heijn oprijden en daar staan invalide parkeerplaatsen. Ja. Nou, dan heb je die banden omhoog naar Albert Heijn. Ja. Daar mag je met een rolstoel of een rollator niet op. Oh. Dan moet je terug naar het midden. Daar moet je naar boven bij Rabbel. Met de lift. En dan moet je over straat, in weer en wind, naar de ingang van Albert Heijn lopen. Zo. Of met, met de rolstoel. Dat is niet handig. En daar liggen dus op dat plein diezelfde rotsteentjes die ook op het Gasthuisplein liggen. Ja. Of het Kerkplein eigenlijk. Ja, ja, ja. Kerkplein. ja, ja, ja, ja. Waar je dus uh, mensen die dus iets met hun zenuwstelsel hebben, zoals MS, die, die vergaan van de pijn omdat ze dat zo vreselijk hobbelt. Ja. Dus daar is niet over nagedacht. Dan maak je invalide parkeerplaatsen bij een plek waar je dus niet verder kan. Dat is weer typisch uh, gemeente. Ze denk <lacht> denk denk denken niet door. Nee. Ik denk dat veel mensen die niet weten wat deze hoor Ik kom voor het. <lacht> Nou, zo zie je nee, weer. nee, maar echt waar. Ja, ja. Uh, hij komt van Sonja. is ook de, een lid van onze groep. Ja, ja, ja, ja. Die heeft dat meegemaakt. Oh, okay. <laughs> je staat dus beneden van. ook mag er niet op. Nou, hoe nu? Maar, maar, ja. Heeft iemand dat gezegd? Of? Nee, dat is nog nooit uh, in, uh, openbaar gebracht, denk ik. Nee, maar, maar uh, nou, ja. ze, ze mogen er niet op pakken. Kunnen ze er niet op? Maar nou, die bank is daar niet op? geschikt voor, want hij loopt natuurlijk omhoog. Ja. En als je terugglijdt, dan kan je vreselijk lelijk vallen. En gisteren ja. is natuurlijk een meisje met haar hand in Haarlem bij de roltrap klem komen te zitten. Die ja. hebben ze met een paar uur hebben ze die ja, moeten ja. bevrijden. Ja, een meisje van vijf. Oh. Dus ja, daar moet je niet aan denken... dat daar op, op zo'n band wat gebeurt. Er nee, had eigenlijk ja. een lift moeten zijn daar ja. op die plek. Eigenlijk wel, ja. ja. Nou, eh... Uh, ja. <lacht> helemaal overvallen. <lacht> ik, ik ben helemaal overvallen, ja, ja. inderdaad. Ja. Maar, ja, maar ja, zo denken dus een heleboel mensen niet na... over als we dus iets bouwen... Van, oh, de, de invalide parkeerplaatsen, ja. ja, dan kunnen ze daar, maar ze mogen die band niet op. Nee. <laughs> maar zijn er ja. nog meer plaatsen in Zandvoort waarvan je zegt, van, nou, dat moet eigenlijk anders. Je hebt nou no platform en dan heb je een microfoon. Nee, ja, zeg gaat het maar. Nou, ja, kijk, het gaat uh, voornamelijk, ons, uh, ons eerste punt op, de, op onze agenda is bewustwording. Uh, en dat is bij iedereen. Dus bewustwording binnen de gemeente... Bewustwording nog misschien... Bij de mensen zelf ook. Zelf bij ons nog wel eens. Uh, bewustwording inderdaad... bij de mensen gewoon die in Zandvoort wonen. Bij de... Uh, bij de, uh, de mensen die een winkel hebben. Uh, gewoon bij iedereen. En dan, uh, dan gaat het soms heel lullig... over een vuilnisbak... die in de weg staat. Of een iets wat ze aan bouwen zijn... en daarvoor even een ladder neerzetten. Overgroeiende planten. Daar, oh ja, zelfs ja, inderdaad ja, ja. overgroeiende struiken. En ja. Daar gaat het ook nog wel eens over. En hoe lullig dat ook is... Dat is wel, het is wel belangrijk. Want daar begint bewustwording. En daar... Kijk, in, de, in principe zitten wij nog wel... In, we, we gaan snel, maar we, we zitten ook nog wel in het begin... Van, ons, van onze werkgroep. We willen een stichting worden... maar nu zijn we nog een werkgroep. En... Uh, ja, dat betekent gewoon dat je... Je moet af en toe uh, gewoon nog eens om je heen kijken. En, en die bewustzijn pakken. En dus ook het soms nog eens lullig maken. En het hebben over een vuilnisbak. Maar voor jullie is dat belangrijk allemaal? Ja, voor precies. Mensen. Voor de mensen die, die ja. echt afhankelijk zijn van de toegankelijkheid in Zandvoort. Is dat, is dat ja. een belangrijke... Hebben jullie dan trouwens ook contact met... Uh... Het huis in de Duinen, zeg maar eigenlijk. Waar zo ontzettend veel mensen in een rolstoel uh, zitten. En uh -huh. zo, in de Bodaan en dergelijke. Nou, we hebben ook uh, een lid, Rob West. Rob van West, die zit in uh, Nieuw Unicum. Ja. En die kan dus niet... Uh, ja, hij kan nog wel naar het dorp. Maar er zijn ook mensen in Nieuw Unicum die uh -huh. kunnen dat fietspad niet nemen. Het is te hobbelig. Ja. En die kunnen hun handen niet meer gebruiken. Die sturen die rolstoel ja, met hun, hun kin. kin ja. En als je er door een kuil gaat, dan schiet ja. je alle kanten op. Ja. Ja. En, ja. Oh, en dus ook die vertegenwoordigen verwijt. En, uh, ja. en dus ook inderdaad een hele goede mensen in Huis in de Duinen. Ja, ook zitten. die vertegenwoordigen wij. En nou. uh, ja, daar, mo daar moet je inderdaad gewoon mee gaan praten. En ook met Nuunicum. Uh, maar ook met het bestuur. Zijn, bestuurs, bestuurs van het... Precies, daar van het, van het, van het zijn we ook mee huis, in ja. gesprek. Ja. En dat is ook iets wat we uh, ja, nog meer willen aanspreken... Ja. Maar publiceren Wat, jullie dit ook? Hebben jullie dit al gepubliceerd? De, op onze pagina houden we wel mensen op de hoogte ja, hoe, hoe de ontwikkelingen gaan. Het maar, maar het zit allemaal nog in het begin. Het standaardskrantje nog niet? Nee, nog niet. Nee, want we willen eerst dat het bij de gemeente helemaal Waarom loopt. Ja. Dat, want ja. we hebben nu ook meldingen. Maar dan weten we nog niet hoe het helemaal gaat. Het wordt wel, Amanda krijgt ontzettend veel e-mailtjes van ambtenaren. Ja. En ook van... Uh, uh, partijen, raadsleden, die dus met ons in gesprek willen om te, ja. te weten waar het precies allemaal is. Als je bijvoorbeeld uit de trein komt, dan heb je die mooie tegels liggen met die ribbeltjes voor blinde ja. mensen. Ja. Maar dat houdt buiten het station op. Ja. Dus die mensen weten niet die welke kant ze op moeten. moeten. Ja. Ja, ook weer zoiets. Ja. Leg een route aan. Naar de nee. ja. Je kan ja. nog duidelijk maken voor die de mensen dat ze de route naar het, op, het centrum hebben. De naar het. op en dan moet je het zelf maar uitzoeken. Dat soort dingen. En er zijn in het dorp ook heel veel stoepranden die te hoog zijn. Ja. En, wij, uh, en omdat wij nu best wel veel met de gemeente zitten... en met raadsleden zitten en met partijen zitten... en hè, soms ook nog wel eens uh, dat uh, privé uh, doen... om de banden een beetje aan te halen... merken we ook wel dat het helemaal geen onwillendheid is. Het is onkunde. Want, het, is onkunde. Nou, maar dat, ja. het is onwetendheid en het is geen onwillendheid. Want zo, nou ja, heel eerlijk, maar zo dacht ik er in het begin over. Ja, natuurlijk. Ja. Dat wil niemand. Dit, want het is ook... Soms is het heel eerlijk, maar soms is het ook nog wel eens geneuzel. Mm -hmm. Het blijft geneuzel, ja. af en toe. En ik snap heel, helemaal dat mensen binnen de gemeente dat nog wel eens kunnen denken. En ik ben er gewoon achter gekomen dat het onwetendheid is. En ja. onkunde soms ook. Ja. Maar het is geen onwillendheid. En mensen staan er echt wel voor open. Ja. En we hebben nu echt wel goede contacten met de gemeente. En... Ja, die staan er echt wel voor open om, om überhaupt te luisteren. Ja, dat is dus mooi toch? Dat heeft mij wel positief ja, ja. Uh, verrast. Even ter afronding. Uh, uh, hou ons op de hoogte. Kom nog een keer terug om erover te ja, vertellen. Want we we, we ja. zijn erg belangrijke uh, uh, zaken natuurlijk. Voor, uh, in de eerste plaats voor mensen die met een handicap te maken hebben. Maar voor de hele samenleving. Er ook allemaal bij. Ja, ja. ja zeker. Klopt. Ja, dus dus nou, hartelijk dank voor jullie komst, in ieder geval. Uh, uh, ja. En uh, heb je nog een, een oproep? Uh, ter afsluiting? Nee. Ja. Alles, <laughs> Lekker recht het mooie hè? weer genieten. Ja. <laughs> ja. Nou ja, houd ons uh, allemaal in de gaten op de ja. Facebook. Uh. Ja. Ja. Ja. Oh, noem maar noem nog even de Facebookpagina. Toegankelijk Zandvoort. Toegankelijk Zandvoort. Ja. Okay. Ja. En zo hoort het ook. Dank jullie wel. Dank jullie wel. Ja. The loneliness I fight so hard to bear. Jong, ja, Baldi. wel Baldi. Bekend, wel bekend, ja, wel bekend. Je hebt wel eens dat er een vliegtuig neerstort ergens in de jungle. Heb je wel eens zitten? Dat er een vliegtuig ja, ja, ja, ja. Nou, was er weer een vliegtuig hier neergestort. En het reddingsteam op, op weg. En die vinden dat neergestorte vliegtuig. En de enige overlevende zit naast het wrak. En die zit te kluiven op een botje. jo Ja. Met naast hem een enorme stapel menselijke botten. Die, die reddingswerkers die zijn geschokt. Zegt de man, jullie moeten me niet veroordelen hiervoor. Ik moest wel, ik moest nog overleven. Dan stapt de leider van de dakettes naar voren en zegt... in hemelsnaam, man, die, die vliegtuig kerst was gisteren. Oké, oh. oké. Okay, okay, okay. Nou ja, wat een Ik snap het niet, de mensen zijn weg. En er komen gelijk een gekke verhaal naar boven. Ik, ik snap het helemaal ja, ja, lach jij. Lach jij maar, hoor, dat geeft wel helemaal niks. Ja. Yes. Nou ja, Pruma, oké. Okay. We krijgen straks nog een, nog een kleine inbreker in de uitzending. We noemen geen naam, Dolly. Dat vinden we Dolly niet leuk. Ja, ja, ja. Tuurlijk wel, ik Dolly wel leuk. Ja. Die komt nog even telefonisch iets vertellen, dus het uh, zal rond kwart voor twaalf zijn. Ja, Lennert, Lennart, Lennart. Lennart Nee, Lennert is een kleutertje van vijf. Die mag bij zijn grootmoeder, uh, bij zijn grootouders, mag die logeren. Ze hebben maar één bed. En Lennart mag dus lekker tussen oma en oma inslapen. Oh, ja, gezellig. Nou, als ze in bed liggen, dan voelt Lennert aan de buik van opa: Is dit hier van karton? vraagt hij. Nee, antwoordt opa: Dat is mijn pyjama en eronder zit mijn buik. Even later legt Lennert zijn handje op de buik van oma: Oma, is dit hier van karton? Nee, lieverd, dat is mijn nachtpon. En daaronder zit mijn buik. Maar waarom vraag je dat? Omdat mama zei dat ik tussen de twee oude dozen moest slapen. Taking a trip up to the weather is fine. You'd see a red dog running free. Well, you know he's mine. Ah, chasing the hills up to Epcotvenny. I've got to get there and fast. If you can't go, then I promise to show you a. Fox. maakt helemaal niet uit. Nee, nee, nee. Kijk, luisteraars. Ook naast, uh, naast uh, de muziek wordt er ook wel gesproken. Ook met de microfoon dicht. En, uh, ja. En dan let je even maar ik de vond de muziek. tovernaar vond ik heel erg leuk. Ja, de zeker. tovernaar. Nee, ja. toch? Ja. ja. Ik heb eens even nagekeken. Betover het was. Die, op, inter op internet gekeken. Maar het ja. schijnt dat hij dus ook toverballen heeft. Dat zou best. Ik weet het niet. Hij is ermee geboren, denk ik. Echt waar? Met toverballen. Ja, dat kan. Dat kan. Ja, dat kan. En waar, en waar wordt een meisje dan mee geboren? Uh, met een, een uh, magisch uh, uh, toverstokje. Hè? Huh? Met een magisch toverstokje? Ja. <lacht> Ma <Met> <lacht> ik magisch... zal niks uitleggen. Met een magisch toverstokje. Uh, ik had eigenlijk verwacht toverdoos, maar dat. Dat heeft ze sowieso. Maar je moet er wel een stokje heb je daarvoor nodig. Nee, je moet er een stokje versteken. Dat is het. <lacht> Ja, even in afwachting van uh, de telefoon van Dolly. Dolly, als je zo ver bent, je belt maar. Yeah. Nou, zet ik de microfoon op. Ik weet niet van mij, hebben we iemand onder de knop zitten, klopt nou, dat? probeer eens onder de knop te kijken dan. Hallo? Hallo Dolly? Dolly Dolly? Ik hoor helemaal niks. Ik hoor dat Dolly hem opgehangen. Waarom heeft Dolly opgehangen? Eh, ik heb geen idee, dat nou, Dolly... Nou, Dolly gaat nog een keer dan, uh, proberen. Probeer nog uh... maar even nog een keer, ja. eventjes. Als je wil, uh, we wachten even rustig af... Raad een lied of niet? ja, nou, uh, laat me horen dan, zeg ik. <laughs> het is toch altijd weer een... Ja, daar gaat ie weer. Oh, nou hoor ik hem hier ook. Nou hoor jij hem daar. Oké, okay, nou. Hoi, op jouw dinges. Hij gaat uh, gewoon door. Ja, Oké, okay, probeer het nog een keer, Dolly. Nee, blijf hangen. Wat hoor ik nou? Ik hoor iets... Nee. Gaat iets... Dat gaat niet goed. Dat gaat niet goed, nee. Dat gaat niet goed. Hoe kan dat dan? Weet ik niet. Dolly, we doen het eventjes anders. Ik bel jou even. Ik bel jou even. Ja, het gaat allemaal een beetje anders dan anders. Uh, ja, laat, nou ja. Gaat... Kijk, kijk, waar we hebben nu Dolly hebben we in ieder geval wel in de dan. Jullie horen Dolly ook? En ja, we horen Dolly ook. Ja. Het is wel. Als het ja. goed is wel. Hallo, <laughs> hallo, lo, lo. Camera, echo, echo, echo, echo, echo. hallo, hallo. Dat kan wel echt wel echt wel echt wel echt eens hallo, hallo, <laughs> hallo. Dolly, een hele goede morgen. Hoi. Ja, goede morgen al samen. Ja, jij hebt wat te vertellen. Ja. Ja, ik heb zeker wat te vertellen. Alleen vloept er nou iets anders ineens uh, in mijn beeld. Wat vloept er in jouw beeld? Nou, ik, uh, ik weet niet wat er aan de hand is, hoor. Er uh, zit een beetje een wat even. Lea komt helpen met de magische handjes. Wat, wat ben je aan het doen? Ik, ik weet niet wat ik gedaan heb. Uh, maar joh, maar wij, horen, wij horen elkaar nog wel, toch? Of niet? Ja, ik hoor... Ja, wij horen... Nou, dat is het belangrijkste. Ja. Dat is het belangrijkste. Ja, ik, ik ga even uh, kijken, want ik... ik ik had net uh, de professor. Uh, ja. Die ja, die, uh, ja. Ja, ja. Over, uh, over dat theater. Ja. Maar er gaat dit weekend nog wat andere dingen ook gebeuren in het theater. Brand is dat los. Is volgend weekend natuurlijk. Ja. Volgend, weekend. Volgend, weekend. volgend weekend. Dan is er uh, pop-up theater uh, daar. Ja. En dat heeft te maken met uh, 80 jaar bevrijding Nederland. We komen natuurlijk weer. In, uh, in de buurt van uh, 5 mei. En naar aanloop daarvan... Ja. Uh, heeft ooit uh, Fred Rozenhart... Uh, u allen wel bekend... een prachtig stuk geschreven zelf... en hij regisseert ook andere stukken... die te maken hebben met de oorlog. Nou, um, 12 april... komt er een prachtig toneelstuk... in het oude theater. Ja. En uh, Fred Rozenhart... belicht daarmee het heet Lotte trouwens... Hij belicht met Lotte het karakter van de vrouw van Frits de Pfeffer. En Pfeffer die speelde een belangrijke rol in het achterhuis... en een essentiële rol in Lottes leven. Maar ja, het gaat er nu om wie was hij nou werkelijk. Uh, want Frits was de grote liefde van Lotte. En haar volledige naam was Charlotte Pfeffer Caletta. Maar Lotte wist niet eens waar Frits ondergedoken zat... want dat, hij was Jood en zij niet... En zij ontdekte na de oorlog pas hoe hij werkelijk was. Want Anne Frank die schilderde hem heel anders in haar dagboek... dan hoe Lotte hem beleefde. Dus uh, was Dussel, en dat was de bijnaam van Frits Vetter, ja. nou een zieke neurige, klein, zielige, irritante man... of uh, was het toch zo als Charlotte hem zag. Nou, dit, dit stuk wordt gespeeld door drie mensen. Ja. Anne Frank wordt gespeeld door uh, Lea, Lea Bosch. Charlotte Caletta wordt gespeeld door Joan Roelenveld... ...en Fritz Pfeffer wordt gespeeld door Fred Rozenhart. Ah, okay. ja, wie het stuk ooit gezien heeft, heeft het nog steeds over dit indrukwekkende drieluid... ...wat je echt gezien ja. moet hebben. En dat gebeurt op 12 april in het oude raadhuis. De ingang is aan de Straat in ja. Zandvoort. Ja. Aanvang is drie uur. En er moet wel even gereserveerd worden... Want er zijn ook daar weer een beperkt aantal plaatsen. We hebben jullie het net al over gehad. Ja. Dat kan via Fred Rosenhardt, met een S Het hotmail.com. En de entree is gratis, want het wordt aangeboden door Stichting Beleef Zandvoort. Oh, nou, dan de okay. dag erna, ja. ook dan op zondag 13 april, ook om drie uur... een ander toneelstuk, dat heet Ik huil mijn vader's tranen. Ja. En dat gaat over twee vrouwen van de naoorlogse generatie die om verschillende redenen nog dagelijks met de oorlog worstelen. De verhalen, um, ook van dochters en vaders... het breekbare relatie soms... waarin liefde en onbegrip hand in hand gaan... zoals dat bij veel opvolgende generaties speelt of kan spelen. Nou, uh, het is een verhaal over schuldgevoel en schade... maar juist ja. ook over liefde. Door ja. middel van gespiegelde monologen die elkaar afwisselen... vertellen de vrouwen over hun vader en de oorlog... en langzaam ontrolt zich... Ont hun ontroerende verhaal... Ja. in al zijn eenkoud herkenbaar... en heel indringend. Dus ook dat uh, uh, gebeurt... allemaal naar aanleiding... Van, van het idee... van Arnold Jan Scheer... om daar een theatertje te beginnen. Ja. Dus ook dit soort dingen gebeuren er nu. En dat is natuurlijk prachtig, hè? Ja, waarvan dus het is, uh, ja. ja Fijn dat je dat even ja. vertelt... En yes. uh, Ja, mooi dat het toch eventjes kon uiteindelijk. Het was eventjes uh, zoeken en puzzelen om een hey, gaatje ja, te prikken. Ja, maar, ja, ja nee, ik ben ook uh, heel blij dat jullie even gelegenheid hebben gekregen. Nou ja, iets lekkers nee. bij de koffie is altijd goed, zeg ik dan maar. Sowieso, koekje erbij. Ah, koekje erbij. Nee, dat is goed, Dolly. Hartstikke fijn, hartstikke ja, bedankt. Ja, oké. Okay. En bedankt, uh, graag gedaan, jullie bedankt. Goed zo, oké. Okay. Ja, we horen elkaar weer. Zeer zeker, kalm aan. Oké, okay, goedje. Hoi, hoi. Nou, zo kon het open. Ja. Toch, zo ging het ook wel, hè? Ja. Het open. Ja, dat weet ik. Oh, ja, okay, nee, dat... dat weet ik. Nee, nee. <sleuk> ja. ja, nee, nou ja, goed. Uh, en zo krijg je toch onverwachts vanuit de onverwachte hoek toch weer een heleboel informatie. Het, uh, het lijkt allemaal wat rommelig, maar wij hebben de boel uh, perfect uh, onder, controle, ja, ik, onder controle. Ik, ik hoop wel dat, dat ik morgen meer geluk heb met de telefoon. Nou ja, nou, een beetje. Gaan, ja, ja. En in het ergste geval, in ja. het ergste geval je hebt het gezien, het gaat daar goed. Ja, Oké. Okay. Gewoon. Je telefoon. Uh, gewoon de telefoon en uh, ik leg het je, je zoveel uit. En uh, ja. Dolly was goed te verstaan alsof ze naast ons stond. Dus, ja, dat was uh, wel goed te verstaan. Ja. Dus uh, ja, nou ja, goed voor uh, Dolly dan en speciaal dit nummer dan. Wij hebben we een belag. Maar nou hoor, ik de, nou hoor ik de microfoon niet. Zo, het is ook apart. Hallo? Ja? Kijk, dat is het. N nou, nou, no, ha, ha, nou doet hij het, hè? Ja, nou doet hij het. Dus dat, nou weet ik meteen wat ik moet doen. Ik moet knopje indrukken. Oh, dat zeg ik toch. Vijf keer zeg ik knopje in druk. Ja, ja. ja, nee, uh, ja de luisteraars ja. zijn heel verbaasd. Die denken, waar is die Willem nou eens? Die man heeft gewoon uh, net contact gehad met die tovenaar. En, en die tovenaar heeft Willem gewoon naar buiten getoverd. Als ik kon toveren. <laughs> is niet te geloven, Willem, dit. Toch? Nee, maar het, het werkt, vriend. Het werkt. Het werkt, ja. Nee, nou, jij nog. Moet ik nou nee. deze manier afscheid nemen van de luisteraar Nee, hè? Nee, nee, nee, nee. Ben je nou mal, joh. Ik, ik ga weer plaats voor jou maken. En dan, uh, dan moet het goed komen. Hallo, Hallo? is goed jongen. Ik hoor muziek. Ja, luisteraars. Ik hoor muziek. Dit, was, dit was. Nee, je hoort geen muziek, dat klopt. Dan moet jij ook aanzetten zo. Ik, ik, ik heb ik... een keer de straten lang, kijk, dat achtergrond. Paradise people. Paradise people. me. Sunshine forever. Don't you? Ik drie minuten, maar de chaos. team. team. team. team. <laughs> ja, misschien denk je van wat gebeurt er allemaal. Je uh, hebt een beetje een probleem met de mengtafel. Dat is nu opgelost. Maar ja, onze uitzending zit er nou ook op. En dat is dan, uh, dat is dan wel weer jammer, natuurlijk. Maar goed, dat maakt niet uit. Uh, je hebt kunnen luisteren naar uh, een uitzending van Vrijdag uh, Gebeurders. We hebben uh, toch wel markante gasten, eigenlijk. En op de valreep zelfs uh, nog Dolly. Met een, een heel erg mooi verhaal. En ik moet heel eerlijk zeggen, de drie uur die. Uh, ja, die zijn voorbij geknald. Dat was echt niet normaal. En uh, ja, ik, uh, ik, vond wel weer, uh, ik vond het wel weer goed, eigenlijk. En ik zit naar Charles aan te kijken. Charlie zit. Ja, daar ben je. Ja, daar ben ik. Was je klaar? Was je klaar? Nee, ik zou even na denken. Ik zou even na te denken nog. Over? over? Ja, over de wereldproblemen en zo. Dat moet je niet weer. doen. Dat nee. moet je niet doen. Ik krijg groot hoofd van. Kijk maar naar er zijn er veel, veel, ja. er zijn er veel te veel. Ja. Ik heb veel te veel toverdozen voor mijn hoofd gehad. vandaag. Ja, het was dat heel verwarrend, hè, he, allemaal. Behoorlijk, ja. ja, ja. ja. Het was een, een beetje een rommelige uitzending. Maar ja, goed, dat is variëte altijd, vind ik. He? Hey, wat gaan jullie allemaal doen het weekend? Van het doen mooie weer? weer genieten, Ja, he? natuurlijk. Ja, en ik ga naar de Naagstrand. Ik wil die, die schaatsen wel eens in Oh ja, is wel uniek, ja. ja. Die Duitse schaatsen, ja. ja. Hoe heet die ook alweer? Kunter. <laughs> Kunter. Niet in ijzen. Zie, je dan, uh, uh, K z z zie ja. je dan Kunter van boven of Kunter van onder? Dat, dat, dat weet ik echt Van niet. beide, kanten. Van, van beide kanten. kanten. van beide zijden. Ja, ja, ja, ja, ja. Hey, ik wil jullie in ieder geval weer verschrikkelijk bedanken. Want we gaan de laatste minuut alweer in. De luisteraars ja. bedankt allemaal voor alle input. Ja. En zo zie je maar dat radio maken, dat blijft mensenwerk. Dat is juist leuk. En het blijft leuk. Ja. Dus, uh, maar ja goed. Goed oh, weekend dagen ja. zijn we er weer. Hè? Ja. Ja? Ja? Ja? Toch? En een goed weekend allemaal. Geniet van het zonnetje. Dan ja, doen wij sorry. het ook. Dan doen wij het ook. Ja, gaan we zeker doen. En ja. even Charles Moore, succes vriend. Dank Dankjewel. Ja, veel succes. I can hear the guitar start to play. And very soon they say. I was a fool determined.